10 uur. NPO Radio 1 met het Plag. We hebben een volle tafel zo direct. Behalve spraakmaker Carol Dietrich en Ronald Okhuizen van het Parool schuiven ook nog Koos Postema en Nathalie Huigsloot van de Volkskrant aan. We hebben het zo direct dus uitgebreid over de betekenis van Mies Bouwman voor de Nederlandse televisie en de erfenis die zij nalaat. Na het nos met Katrien Straatman. Kabelbedrijf Ziggo moet net als KPN concurrenten gaan toelaten op zijn netwerk. Dat eist toezichthouder ACM. Dat betekent dat straks ook andere bedrijven televisie, internet en telefonie kunnen aanbieden via het netwerk van Ziggo. Het bedrijf is de afgelopen jaren hard gegroeid en heeft een dominante positie. Het gaat om een voorlopig besluit van de ACM. komende zomer volgt waarschijnlijk een definitieve beslissing. De verkiezingen op Sint Maarten zijn gewonnen door United Democrats... de partij van oud-premier Westcott Williams. De partij komt één zetel tekort voor de absolute meerderheid. De partij van de afgetreden premier Marlin behoudt vijf zetels. Marlin moest opstappen toen hij weigerde in te stemmen met Nederlands toezicht... op de besteding van het hulpgeld na de orkaan Irma.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 De VN laat in een reactie weten een zero-tolerance-beleid te hebben... ten aanzien van misbruik. Internationale hulporganisaties zoals Oxfam en Artsen zonder Grenzen... liggen al onder vuur vanwege misbruik en ander seksueel overschrijdend gedrag. Staatssecretaris Blokhuis legt zijn werk de komende twee weken neer. Afgelopen zondag overleed zijn 18-jarige dochter onverwacht... waarschijnlijk als gevolg van een auto-immuunziekte. Laat een woordvoerder van de staatssecretaris... van Volksgezondheid, Welzijn en Sport weten... Ondernemers zijn zeer positief over de economie en de groei van de productie. Volgens het CBS was het producentenvertrouwen niet eerder zo groot. De meeste ondernemers zien het aantal orders toenemen... en hebben relatief weinig op voorraad, zodat er meer personeel bij moet. Tegen de Zuid-Koreaanse oud-president Park is 30 jaar cel geëist. Park wordt verdacht van onder meer corruptie, machtsmisbruik... en het lekken van staatsgeheimen. Bedrijven zoals Samsung zouden in ruil voor steun van Park... veel geld hebben betaald aan stichtingen... waarmee de oud-president nauwe banden had. Politiebond ACP wil een onderzoek naar de schietbanen van de politie. De bond heeft meldingen binnengekregen... van agenten die klagen over schade aan hun gehoor en luchtwegen. Die zouden ze op schietbanen hebben opgelopen, zegt ACP-voorzitter van de Kamp. Het nieuwe dienstwapen brengt bijvoorbeeld met zich mee... dat het meer geluid produceert bij het afvuren van schoten... Op zich is dat geen punt, maar dan moet je wel als werkgever... en dat is ook een verplichting die afgesproken is... metingen doen om te zorgen dat je de juiste beschermingsmiddelen kunt bieden. Want anders treedt er gehoorschade op en ook dat blijkt niet gedaan te zijn. De schietbaan in Amsterdam moet wat de ACP betreft onmiddellijk dicht. Uit onderzoek van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid zou blijken... dat er te weinig aandacht is voor controle, onderhoud... en de voorlichting aan agenten die er trainen. Koning Salman van Saudi-Arabië heeft zijn belangrijkste militaire leiders ontslagen. De reden voor het ontslag is niet bekend... maar mogelijk heeft het te maken met de slepende oorlog in Jemen. Daarin speelt Saudi-Arabië een grote rol. Het land krijgt ook veel internationale kritiek... vanwege de vele slachtoffers onder de burgerbevolking. Saudi-Arabië voert geregeld luchtaanvallen uit op de hoofdstad Sanaa... die in handen is van de door Iran gesteunde Houthi-rebellen. In Jemen zijn de afgelopen jaren meer dan 10.000 mensen omgekomen.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 Dankjewel, Katrien. Koos Postema is nu al druk uh, in de anekdotische sfeer bezig... maar we gaan toch nog eerst naar de verkeersinformatie met Arnaud Broekhuis. Jullie hebben nog twee files in ons land op de A2 Eindhoven richting Maastricht... staat voor de afrit Valkerswaard drie kilometer. En ook drie kilometer file op de A8 Amsterdam richting Zaandam... voor de afrit Zaandijk.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 NPO Radio 1 KRO NCRW Kilene Plag met nu Spraakmakers en de Media. En de volle tafel, dus bij Spraakmakers Karl Dietrich, is er Parool-hoofdredacteur Ronald Ockhuizen. En een welkom dus ook aan Koos Postema. Koos, welkom en Nathalie Huigsloot, journalist bij De Volkskrant. We gaan het uitgebreid hebben over TV Koon Miesbaum. Want dat ze een vakvrouw is, dat ze emabel was, dat ze sympathiek is. Nou ja, we hebben vanochtend alle krantenkoppen kunnen lezen... en uh, iedereen uh, een en al lof en met mooie herinneringen. Uh, Carol Dietrich, we hadden het al eventjes over de herinnering van Open het Dorp. hebt parken al ja. een paar keer aan gerefereerd. Zullen we er dan ook nog even naar luisteren? Ja, prima. Ik, ik wou u allemaal bedanken voor echt de fijnste dag en nacht in mijn leven. Heel hartelijk dank. Fijne mensen in de rij, fijne mensen in het land. Fijne winkeliers en iedereen... Met ovationeel applaus huldigde de volle zaal een jonge vrouw... die zich met heel haar persoon had ingezet voor de gehandicapte medemens... en wier oproep door het Nederlandse volk in 24 uur tijd beantwoord werd... met de ongelooflijke som van 12 miljoen gulden. Ronald Ookhuizen. Ok ja. Was je er toen al? Uh, toen nog volgens mij nog niet, maar nee. uh, ik ben van 66. Maar ik weet nog wel, één van de acht. En, en, en lichte uitspotten aan. En natuurlijk het gevoel wat we allemaal kennen... althans mensen van mijn leeftijd en ouder... dat je met inderdaad gekamde haartjes voor de tv zat... en daar was Mies. Maar ik herinner me ook bijvoorbeeld heel erg goed dat interview... wat gisteren ook wel weer een paar keer is voorbijgekomen... met Jannes van der Wal, de dammer. Wat ook een hele ongemakkelijke persoon was. En daarin zag je bijvoorbeeld dat zij... niet alleen die warme persoonlijkheid was... maar ook een meestelijke interviewer. Want stiltes laten vallen... Dat weten we allemaal, is heel ingewikkeld. En zij deed dat bijvoorbeeld het interview. Hè. Ze liet zijn rare kant heel erg goed zien. Ja. En daardoor werden we thuis allemaal wat ongemakkelijker. als dat, dat voor type die in een keer in beeld komt? En dat moet je wel kunnen en ook durven op televisie. Dus uh, uh, ik vind dat de andere kant van Mies, die hele filijne kant... en misschien zelfs wat, ja, wat duivelskantje, wat ze ook had. Want ze was heel scherp over mensen. Dat moeten we ook niet vergeten, want dat maakte haar denk ik tot een hele goede tv-maakster. Ja, en, en dwarsig in die zin, Koos Postuma. Wat zeg je? Dwarsig. Mies ja, niet dwars in die weet zin. Mij niet. Voor zover ik haar ontmoette was ze niet dwarsig. Maar als je dat dit soort... mooi wat ik deed. Ja, ja maar ja, wie vindt dat niet, Ik weet niet of ze he? dat menen. Wie vindt dat niet, natuurlijk. <laughs> Nee, maar als je, als je Ronald Okhuizen hoort vertellen... Ja, dat hij... zijn, dus ik weet, Kijk, zij hadden een ijzersterke redactie ja. voor het programma Mise en Cène... waar overal jonge mensen nu van denken dat dat één keer per avond was... zoals Matthijs of zo. Het was eenmaal in de veertien dagen. Eén van de acht Bert Wagendorp, altijd lezen, s morgens, schrijf vanmorgen... ik weet nog goed, ik was klein. En één keer in de week was... Nee, één keer in de maand was dat, in <laughs> dat vreselijke zuilersysteem van toen... was dat heel anders, van ja. qua frequentie. Maar nou de redactie. Dat waren Han Lammers, toen een scherpe journalist... van het algemeen Dagblad. We waren luizen in de pels, wij journalisten. Later werd hij een ander type eigenlijk... Ja. In, de, in het bestuur van Amsterdam. Uh, Joris van den Berg, Vrij Nederland. Toen een uitstekende krant, een uitstekende journalist. En Nico Scheepmaker, die was overal journalist. Bij alle GPD-bladen wist ontzettend veel van van alle takken van kunst en voetbal en noem maar op. Dat was haar redactie. Die in een kamer vergaderde naast die van ons achter het nieuws. Waarbij wij dan wel eens voor een onderwerp belden... en dan hoorde de vader heeft al gebeld. Dat was die kamer ernaast. En die groette ons niet, die drie mannen ook. En zij ook niet. Maar een enorm sterk Ze hadden een heel mooi programma verzonnen. Ja, ja, ja. En wij... Maar jullie hebben elkaar geen gedachten, zei je? Uh, ze groeten elkaar niet, zei je? Want, nou, als ze een troppel is, oh, hallo, gaat het goed? Ja, goed. <laughs> en dan dacht ze, ik heb het in de tas En ja, jullie precies. hebben het oh, in echt waar, ja? Hij komt niet bij jullie, hij komt bij mij. <laughs> Heel goed. Heb je dat beeld ook gekregen, Nathalie Huigensloot, vorig jaar... toen je haar uitgebreid nog hebt geïnterviewd... waarin jullie terugblikten, maar zeker ook keken naar het tv-landschap van nu? Nou ja, uh, ze was toen heel hartelijk zoals je haar kent, en, uh, maar ook wel best wel uitgesproken. Dus ze ging best wel los op uh, de huidige generatie presentatoren. En dan neemt ze ook geen uh, blad voor de mond, nee. maar zegt ze ook wel volgens mij uitermate zinnige dingen. Authenticiteit, dat kwam in dat interview in ieder geval veelvuldig terug, waar ze ook vaak aan refereerde. Ik zie, het lijkt allemaal te veel op elkaar. Ja, en een soort angst die reageert... waardoor iedereen elk programma maar pakt wat hij pakken kan... want morgen kan het afgelopen zijn... waardoor er helemaal geen ruimte meer is voor zelfkritiek. <Klacht> dus uh, ja, iets wat Mies, althans in mijn beleving, was heel realistisch. en uh, na, ja, ze was natuurlijk op een gegeven moment een beetje heilig verklaard... en daar zat ze ook echt niet op te wachten. Dus uh, ik denk dat zij wel altijd heel erg met beide benen op de grond is blijven staan... Terwijl ze echt wel uh, de koningin was. Ja. Dus uh, dat is op zich wel knap. En nee, zij dus, was en bleef freelancer. Wat toen. Nu is het, iedereen moet dat, moet dat. Zo ongeveer. En ja. hoopt dan werk te krijgen, zoals zij zegt. De jonge mensen. Zij was en bleef freelancer en bedong dus ook haar salarissen. En wij waren natuurlijk nieuwsgierige mensen. En wij zaten in een soort ambtelijke cao bij de omroep. Den Haag had dat dan bepaald. Want toen ik uit het onderwijs in Rotterdam bij de vader ging werken... toen zei mijn vrouw, dan gaan we een groot woning gooien. En ik ging precies hetzelfde verdienen als bij het onderwijs in Rotterdam. Zo <laughs> er was al hele beroemde verslaggevers van toen. Die hadden 700 gulden in de maand. Dus Bies zo... had dat heel wat beter voor zichzelf geregeld. regelde dat ja. zelf. Later natuurlijk met Leen erbij, denk ik. En we hebben een keer via een VARA-boekhouding... kwamen we dan te weten wat zij voor mise en scène kreeg. 16 uitzendingen per jaar en wij voor een heel jaar. En zij kreeg drie keer zoveel. Mm Hé, -hmm. hey, dachten wij... Maar durfde geen finances te worden. Het zijn opgevoed in een, in een, hmm. in een moeder- en vadersysteem van vastigheid, jongen. Hmm, ja. Dat is een Rotterdamse uitdrukking, die zal jij moeten kennen. Zeker. Ga nou in dienst van iets en wees dan, blijf ja. daar dan. En wees dan blij. Je moet vastigheid hebben. Ja. Maar ook die verzuiling waar jij net al aan reageerde... Oh. dat maakt haar dus ook niet uit. Nee, zij kon ook onderhandelen met ja. zuilen. Ze kon waarschijnlijk ook zuilen Avro-Vara tegen elkaar uitspelen. Dat heeft ze volgens mij wel enige malen gedaan. Ja. Daar zullen we de verhalen misschien nog wel eens een keer over horen hoe dat is gegaan. Maar, maar Ronald Ockhuis, dat is ook wat jij uh, vanochtend tegen ons zei. voordat we met de uitzending begonnen. van je leest natuurlijk prachtige verhalen. Maar als je kijkt wat zij voor invloed heeft gehad. en hoe vooruitstrevend ja. ze was binnen het TV-landschap. en dat er toch ook ja. een periode wordt afgesloten nu. Dat, dat is het eigenlijk. Hè? en dat mis je ook een beetje. want je ziet natuurlijk inderdaad overal het, hetzelfde. Want wat, wat kun je zeggen? Het is een geweldige TV-maakster geweest van heel groot belang. Maar eigenlijk, uh, het is natuurlijk een tijd gaande. maar als je naar het huidige medialandschap kijkt, iedereen zit met zijn eigen iPad, -tab of telefoon zijn eigen tv-programma te kijken. En die tijden dat we massaal naar iets kijken... Ja, met een Champions league finale of als mm. uh, Sven Kramers gaat... dan doen we het nog even. Maar voor de rest is dat wel voorbij. En eigenlijk is hiermee bijna symbolisch een einde gekomen... aan die maatschappijen waar je weliswaar een paar zuilen had. Maar het was zo overzichtelijk. Je had de rooien, je had de katholieken, en je had de christenen... en dan had je het wel een beetje gehad. En, en, en nu heb je zoveel groepen... en die maken elkaar voortdurend uit voor rotte vis... bij voorkeur op Twitter, kleine clubjes mensen... De hele dag boos, ook van alles en nog wat. En 48 uur later is het al Voorbij, want dan zijn ze weer boos op iemand anders. En uh, in die zin, uh, dat, dat was mijn nostalgie ook bij het overlijden van Mies Bouwman, dat je denkt, ach die tijd, niet alleen die gekamde haren, maar wat was het eigenlijk rustig en overzichtelijk. Ja. En inderdaad, mooie grote shows die dan eens in een maand of eens in de twee weken voorbij kwamen, ook niet natuurlijk opgejaagd door uh, uh, kijkcijfers of door netmanagers die zeiden je moet scoren. Nee, er was nog tijd voor vakmanschap, decors werden nog mooi getimmerd en gezaagd en ontworpen. Er waren live orkesten, Ik bedoel, alles was een in die zin beter, zou ik willen zeggen. Ja. Maar ja, tijden veranderen. We moeten nu door. Maar hiermee is een einde gekomen. Zeg maar. Met het verschijnen van mis zou je kunnen zeggen... zijn we definitief los... en zijn we in die gefragmenteerde maatschappij terechtgekomen. Zo voelt het voor Iedereen jou. een ja. eigen mening. En uh, die meningen zijn doorgaans uh, dun en uh, te bozig van aard, vind ja. ik. Maar dus ook uh, onder druk van cijfers, van scoren. Uh, Nathalie, dat, dat bleek ook wel dat uit het interview wat jij met haar hebt gehouden... dat ze Chantal Jansen nam ze als voorbeeld. Hè, dat ze ja. had, haar als tip had gegeven, leer nou eens nee te zeggen. En niet je hoofd te laten hangen naar, kies voor jezelf. Waarop twee regels later stond, het kan niet. Ze heeft het ook niet gedaan, ik zie haar overal. Ja. Maar het is wel, je kunt dat zeggen... is het ook niet de tijd waarin je gewoon als programmamaker maar moet opereren... Nou ja, dus op zich, Mies heeft wel een paar keer ook, is ze eruit gestapt. Ze is dus twee keer doordat ze een ziekte had, uh, is ze er twee jaar uit geweest. En ze was gewoon niet bang van aard. Dus dan genoot ze van haar kinderen en dan ging ze weer terug. Dus ik denk dat dat wel iets wat, is wat je van Mies kan leren. Dus in welke tijd je ook leeft, hè, laat de angst uh, niet uh, regeren, maar volg je eigen creativiteit of je eigen nieuwsgierigheid. Want het, ik vond het opvallend, ook de mensen die ik uh, van tevoren had gesproken... zoals uh, Freek de Jonge, uh, Hans Wiegel, Maart van Ross... maar eigenlijk kon niemand een nieuwe mies opnoemen. Dus uh, Mark-Marie Huibrecht kwam er nog een beetje het meest in de buurt. Maar die, dat sprankelen van haar en uh, ja, dat gewoon echt jezelf zijn... dat is gewoon heel moeilijk. En ik weet eigenlijk niet waar dat doorkomt... dat dat nu zo moeilijk is om te doen. Nee. Hoe, hoe verliep dat interview tussen jullie dan? Zat je daar gewoon lekker op je gemakje... Authentiek te wezen. Ja, ja, ja, zeker. Ja. Ik had ook op een gegeven moment uh, een moment dat ik zei: Oh, ik wilde net een vraag stellen. Een, een hele goede, maar nu ben ik hem kwijt. Tens, oh, dat had ik ook zo vaak. Gek is dat, hè? <lacht> ja, maar dat moet je juist laten gebeuren. En dat gebeurt tegenwoordig niet meer op televisie. Hè? Dat je gewoon. Er was bijvoorbeeld een keer dat zij een show presenteerde. En toen bleek de Weerman uh, ziek. Dus dat werd haar ingefluisterd. Dus toen gooide zij een deur van de studio open. En zei: Jongens, het is mooi weer. En weer door. En uh, ja, dat is is denk ik, als je nu ziet bij talkshows dat er iets misgaat... dan heeft iedereen het dag erna over. Ja. We vinden dat nog net zo leuk als toen. Dus waarom produceren we het zo strak? Ja, waar, waar zit dat in, Koos? Want zou dat nu, wat, wat Mies Bouwman inderdaad daarin refereerde... in dat verhaal van laat het ook misgaan, laat het ja, gebeuren... voel die angst niet, zou dat ja, nog kunnen en deze de maat, tijd? Denk Ik Ik wil wel twee mensen noemen, bij de vader deze... een van de acht met Karin Meurs... Uh, die later bij Van den is gaan werken... en met uh, Hans Peters. En die deed dan productie. Die zochten die paren op, die vaders en die dochters... of die moeders en die zoons. Uh, moesten met die mensen gaan praten. En die brachten ze bracht dus allemaal bij Mies. Die dat, toch wel de tijd had om te kijken... welke paren gaan we tegen elkaar zetten. En, uh, de, maar, maar meer had ze niet. En Leen regisseerde het. En een orkest van 18 man inderdaad. Onder leiding van de heer Tony Nolte, Erge gezellige muzikanten. Uh, maar dat is een heel ander onderwerp eigenlijk. Uh, uh, dus die speelde dan People van uh, Barbra Streisand als uh -huh. tune... in een uptempo gespeeld. Want toen kwam Funny Girl met Barbra Streisand... en wij tweepte daarmee met die, met die vrouw... met haar zang en met die, met die musical waarin ze speelde. Dus dat werd haar herkenningsmelodie van een van de acht. En uh, ja, met weinig mensen werd het eigenlijk gemaakt. Ja. En die, die mensen waren overigens in vaste dienst bij de VARA. Ook weer? Uh, mm -hmm. Ook weer, ja... En werd, Karin Meurs werd dan ook heel slecht betaald voor heel goed werk... en is dus ook gaan werken bij Joop van den Ende... waar je wel goed betaald werd. Is er iemand die, uh, die wel in de buurt komt van, van Mies... Bij jullie, omdat Natalie het ook zegt van ja, er, er kan eigenlijk geen nieuwe Mies Bouwman opgenoemd worden. Matthijs van Nieuwkerk is natuurlijk iemand die, vind ik, uh, op televisie, uh, denk ik, toch behoorlijk uh, is, zoals hij ook buiten de camera's is. Hè, die toch altijd wel vanuit een soort natuurlijk makkelijk vragen stelt. goed gesprek kan voeren. Mm -hmm. uh, dus dat maar goed, wat hij doet, is een hele andere tak van sport. Dat is een programma op de, uh, op de, op de grens van, van amusement en, en journalistiek. Uh, Mies kon dat ook, heeft dat ook gedaan, maar is dat later natuurlijk vooral meer aan die amusementskant. Maar uh, ik vind dat wel iemand waarvan je kunt zeggen, die komt er uh, ook net zoals zij die huiskamer binnen... en het is toch een beetje alsof die bij je op de bank zit. Die kan ook zo ontzettend op een gewone manier televisie maken. Ja. Aan de andere kant zie je wel mensen die dat willen. Ik zie vaak Linda de Mol, die heeft één keer per jaar een talkshow... maar dat is dan weer zo'n overgeproduceerde show. En dan zit iemand met een... en dat is natuurlijk ook die iemand die heel natuurlijk ja. op de tv is... en heel veel talent heeft, maar interviewen... je moet op een gegeven moment een gesprek durven laten gaan. En je ziet bij die show van Linda de Mol, Mol bijvoorbeeld... dat ze toch altijd heel erg met dat lijstje op schoot zit... en altijd maar bij die vragen blijft. En eigenlijk daardoor... Niet Goed luistert naar wat de gast zegt, waardoor je veel meer zou moeten kunnen improviseren. Matthijs kan het wel, het is ook een heel erg geproduceerd programma, maar ik vind de wereld daardoor zie je ook wel eens dat het gesprek een andere kant op gaat, omdat hij gewoon voelt en weet: ik heb beet. Ja, dat is natuurlijk gewoon. Of wat gastenbelofte inderdaad, dat weet natuurlijk in het verleden. Koos. Programma's zou hij eigenlijk niet doen, denk ik. Nee, nee, nee, nee, nee, hij doet was werkelijk in staat, ik heb het gisteren al iemand verteld, dat twee mannen in de finale, twee hele grote Nederlandse mannen met iets te grote pakken aan, en die eindigen dan gelijk. En wie mocht er dan naar de lopende band? En dan laat ze die mannen, zoals een kleuterjuf, uit een krant een boom knippen. En wie de meest, mooiste boom geknipt heeft, dat hebben wij het laatst gedaan... rond ons vierde jaar, die had dan gewonnen. En dat deden die mannen. Ja, en nu, en dat maar dat verzond ze ter plekke ook niet. Maar rekenen, ja, het leuk, ja, dat ja, zie ik Matthijs niet. Nee, Als je het doet, word je op, op, op sociale media natuurlijk gelinst. Want dat zou eerlijk zijn. En mensen gaan naar de rechter om te ze zeggen, ik heb recht op die prijs. Ja, ja, ja, ja. In die zin ja. is de maatschappij zo ongelooflijk ja. veranderd. En zo verhard in zekere ja. zin. Ja, ik heb soms ook het idee dat het een beetje... Generatie is, want als je bijvoorbeeld denkt aan Sonja Barend of uh, aan Nelly van der Krocht, dat vind ik ook altijd een feest uh, om die te spreken. Dus uh, het lijkt net de eigenheid alsof, ook die ze hebben. Ja, de, alsof ja. tegenwoordig hoe meer een loopje met je neemt of zo. Misschien komt het ook wel omdat als je iets presteert op tv, dat er gelijk uh, heel team met uh, stilisten en mediaadviseurs klaarstaan. Maar uh, ja, die vorige generatie leek er beter toe in staat. Ja, voor jouw antwoord niet zijn. van. Karel Dietrich? Je wordt meteen een merk gemaakt, lijkt het wel. Hè. Je moet meteen worden ja, geconsumeerd. Je moet nu verdienen, je bent nu bekend, nu ben je een bekende Nederlander. En nu zullen we ook even geld met je maken. Maar ik dan vind... zou je juist verwachten dat die eigenheid er juist uitgehaald wordt. In plaats ja, maar, van dat met, het meer eenheid wordt. Het is zo vlak geworden. Mm. Uh, tenminste, dat is mijn idee. Ik kijk bijna geen tv meer op Nederland. Ik kijk vooral naar de Vlaamse tv, omdat ik vind dat daar meer. Tijd is om documentaires uit te zenden... wat langere programma's uit te ja, zenden... Ja. dat je daar ook beter voor kunt gaan zitten. Ik vind het in Nederland heel moeilijk. Tegenlicht, af en toe Sembla. Maar dan heb ik het wel bijna gehad. Die talkshows, ik krijg het niet meer voor elkaar. Ik, ik vind het zo heigerig, zo snel. Zo snel weer aan een ander onderwerp. En voorheen of, wel, vroeger wel. Vroeger, met de andere nou, mensen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja. Brandpunt. Mijn hemel, ja. ja. Maar dan zat je wel weer in het, in het zwaardere journalistieke segment. Ik maar het, zo het was zeggen. ook wel een tijd... waarin je dat soort programma's ook ja, tot je nam. Je, je, had, je was daar geïnteresseerd in. Omdat ja. je ook betrokken was bij veel meer... bij het maatschappelijke, maatschappelijke leven... dan alleen maar bij dat betrekkelijk oppervlakkige amusement. Dus ja, in die zin vind maar, ik dat je, wel een... Maar wat wij in die tijd, de jaren 60 70, ook wel konden... wat nu eigenlijk een beetje voorbij is... is dat je onderwerpen aansneedt. Met name bij de VARA, dat soort omroepen die nog nooit behandeld waren. Mm -hmm. Dus uh, hebben, ze, hebben gehandicapten ook behoefte aan seksualiteit. Ja. Nou, daar gingen ze allemaal voor zitten. En wij deden dat. Wij ja. deden dat allemaal. Ja. Ja. De en... eerste transgenders, een, een vrouw met een baard... en een man in, in, als vrouw geopereerd in een griezelig Noord-Afrikaans land... zaten toch bij mij in de studio. Mm -hmm. nou, wij, wij vonden onszelf helder natuurlijk... tegen dat salaris ja. van die tijd. Het is toch wel en altijd een soort heel strijd geweest? Hè, 3, 4 zo, miljoen mensen keken daarnaar. Ja, ja, ja. Ja, nu... Wat moet een jongen of een vrouw ja. van 30 nu verzinnen om te zeggen, zo'n beetje wie ik in de studio heb? Ja, ja. Alle gekkigheid hebben we ja, wel voorbij zien komen. Het is overigens wel een dat we niet moeten, moeten vergeten... Ik, gekkig, ik denk dan dan niet dat veel makers gaat zijn aan, uh, aan misbouw... maar we moeten niet vergeten, want dat vind ik wel. We hebben talkshows, maar het niveau van de journalistiek op televisie vind ik hoog. Ik vind een programma RTL Nieuws, maar ook bijvoorbeeld Nieuwsuur... altijd om tien uur s'avonds, vind ik eigenlijk bijna altijd op een hoog niveau ja. opereren. Ja. Dus in die zin uh, zijn we ook wel beter geworden. Het is grappig dat je uh, Nieuwsuur nog aan had... want Marielle Tweebeke was ook iemand waarvan Mies Bouwman... Uh, in jouw interview, Nathalie, van ja. is misschien niet iemand... die veel warmte uitstraalt, maar dat is wel gewoon iemand... een ja. eigen uh, karakter, een persoonlijkheid die daar zit. Ja, die vond ze heel sterk inderdaad. Ja. En ze vond Matthijs van Nieuwkerk inderdaad ook heel sterk. Uh, Paul Witteman uh, was er mm -hmm. uh, vol lof over. Dus Claudia de Breij, alleen... naarmate het gesprek ja. voordde... kwamen er eigenlijk steeds meer mensen naar boven. Ja. Koos, jij, jij, zat, jij uh, wilde ook uh, haar journalistieke kwaliteiten... juist dus onder het uh, ja, ja noemaan, licht brengen. Ja, dankzij een zeer uitstekende dagbladjournalistieke inbreng... een weekblad uh, in die tijd. Die mannen die eigenlijk mm -hmm. uh, voorzagen van, van munitie... om uh, af te vuren op uh, bijvoorbeeld burgemeester Van Hal ja. in die tijd. Hè? Mm -hmm. Daar hebben we een fragmentje uh, van. A. We hebben daarvoor uitgenodigd burgemeester Van Hal van Amsterdam. In onze stad, overal is de jeugd... Dan kan je zeggen een opmars. En het is verschrikkelijk moeilijk om uit te vinden wat je daaraan doen moet. En om daar een oplossing voor te vinden... daar moeten een heleboel verstandige mensen over praten. En voor de historische context. Hij stond toen al onder druk vanwege de provorellen. En eigenlijk na dit ja, gesprek was zijn lot bezegeld, zo gezegd. Ja, toen is hij afgetreden daarna. Hè? Ja, en, uh, toen moest hij dat vertrekken. Was toen uh, zeer indrukwekkend. Nu kunnen journalisten... Uh, nou, wij hopen zelfs presidenten wegsturen... Nou, het duurt even. Nou, als we kijken naar onderzoeksjournalistiek bij Nieuwsuur... Bas Haan heeft toch ja, inmiddels ja. volgens mij twee ministers... Uh, niet dat hij daarop uit is, maar door nee. in ieder geval zaken naar boven te halen... dat er toch nog wel mensen uh, zijn. En wat hij dan verzon, mee met haar verzon... Dat, dat nam ze goed in zich op. En dat wist ze goede vormen te geven... en ze bleef toch die charmante, ontzettend aardige vrouw... met een erge, lieve stem. Ja. En dan kan zo'n man natuurlijk nog eerder het schip in gaan natuurlijk... Dan zijn ze daar iets gevoeliger voor. Dat is KBK. dan KBK. nog eerder gebeuren dan bij uh, mannen. Dus vooral van voor, voor Mies Bouwen was dat misschien een kwaliteit, hè? die lieve stem, inderdaad, dat warme, ja. dat hartelijke, wat ja. ook echt haar stemhoogte is. Hè? Waardoor je denkt hergezellig. gezellig, maar het was lang niet altijd even gezellig volgens nee. mij. En dat is denk ik een <laughs> enorme kwaliteit. Dat je een beetje in slaap wordt gewiegd door een hele aardige vrouw. Waarvan je allemaal wil dat ze je, je buurvrouw is, op zijn minst. Maar intussen kon ze scherpe vragen stellen. En dat is natuurlijk inderdaad een, een geheim wapen, wat wij ja. mensen bezitten. Ja. Dat is een bijzonder talent. Maar wel dat gevoel van iedereen samenbrengen en juist die, die als gezelligheid hè. heeft. Ja, maar in zo'n zo interview met Van Hal is, is, gaat het helemaal niet over samenbrengen. Er wordt iemand eigenlijk toch v, v, met, met zeg maar op uh, ja, charmante wijze afgezaagd. En dat is natuurlijk wat journalisten ook moeten doen. Je moet ja. kritische vragen stellen. En haar talent was, je kunt shows brengen, je kunt mensen bij elkaar brengen. Maar ze kon ook, als het nodig was, hele scherpe journalistieke vragen stellen. En weinig mensen verenigen die eigenschappen. Ja, zo so allround. Ja. Nathalie, wat is jouw, jouw persoonlijke... Uh, herinnering of, of het gevoel waar je terugblikt, want we refereren nu heel de tijd aan het gesprek wat je hebt gehad. Als je het uh, hebt over jouw persoonlijke contact met haar. Nou ja, dus ik, ik ken haar uit mijn jeugd vooral uh, van uh, in de hoofdrol, uh, maar ja, ik vond haar zelf uh, in om haar te ontmoeten weer ja, zo hartelijk als ze daar was. Mm. Dus het, het begon een beetje gek, want uh, ze hoorden de deurbel de hele tijd niet. Want ze heeft tegenwoordig uh, had ze uh, de televisie altijd hard aanstaan sinds Leen was overleden. Uh -huh. uh, dus vond die stilte vond ze, vond ze lastig. Uh, en voor de rest, ja, ze was trok een flesje wijn open. Het, het was gewoon nog een hele gebakjes, gebakjes, uh, vief iemand. En, uh, ik vond het op zich wel opvallend dat zij zo'n goede vriendschap heeft... met Maart van Rossum. Dat zou je niet verwachten, maar dat heeft, uh, wat Koos ook zegt... haar journalistiek kwaliteit, zij, ook haar columns die ze vroeger schreef... die zijn eigenlijk allemaal nog heel actueel. Ja. Uh, nou ja, blijkbaar. ook met zo is het toevallig, ook nog eens een keer... dat was het natuurlijk ook, waren ook thema's besproken ja. die, die je eigenlijk nu op de actualiteit kunt leggen. Ja, dus je ja. denkt heel erg aan lieve, lieve mensen... maar ze was uh, eigenlijk journalistiek heel, uh, heel sterk... en hield de actualiteit heel goed in de gaten... Ja. Wanneer, uh, Koos, had je Mies Bouwman voor het laatst gezien of gesproken? Ik geloof ongeveer een jaar geleden bij een, uh, een voorstelling in Rotterdam. De Oasebar. Een buitengewoon grappig, zeer ordinair programma. <lacht> uh, waar vrij plat Rotterdams gesproken werd door iedereen. Gerard Koks, Joke Bruis, nou daar kwamen ze. Uh -huh. De heer Waardenburg, ik weet niet of die meneer ook Zeker. kent. Nou, Wilfried de Jong was er dan net niet bij, anders was er nog met water en planken gegooid natuurlijk. <lacht> en daar was Mies ook en vermaakte zich kostelijk met deze... Gekke mensen die dan... En de Oasebar was een beroemd café vroeger in Rotterdam... waar iedereen heen ging nadat Feyenoord toen nog in Bellis Europa won. speelde. Ja. En ook nog vrij goed speelde. In de goede tijden dus. En daar gingen we dan erg lachen in dat café. En dat café heette de Oasebar. En dat is dan nagespeeld. Eigenlijk een beetje nostalgie. Op toneel. Met ja. wat jongere Rotterdammers. En accordeonisten erbij, daarbij. Zoals ze het hoorden. En liedjes zingen. En uh, daar heeft zij zich buitengewoon geamuseerd. Met een van haar dochters. Het was ook, Bies was ook heel erg een oma en een, en een mama. Hè. Enorm. Kinderen. En een heleboel kleinkinderen. Uh, bij de begrafenis van Leen al die, die timpjes, bouwmannetjes uh, om haar mm -hmm. heen. Nou, die waren dol op haar. Ja. Dat kon ze ook heel erg goed. En dan ook nog de televisiemoeder van ons allemaal. Ja, want zo ja, wordt ze herinnerd ja, ook in ja. een Mag van de kranten zeggen, vanochtend. Ja. Ja. Ik denk uh, dat als uh, Mies uh, vandaag mee zou kijken... en gisteravond, dat ze het allemaal wel een beetje te veel, ja, ja, he, het was ja, ja, ja. dat was bij de Wereldwijd Door. Waar natuurlijk, zij had gevraagd om daar, daarover Leiden bekend te maken. Of de familie in ieder geval van Mies. Dat, dat er ook werd gezegd van, we moeten gewoon door. Want ze zou ook denken, je hebt een mooie uitzending voorbereid... met de Olympische huldiging. Gewoon doen. En daar verder niet te veel aandacht aan besteden. Zullen we het hierbij laten dan? Dank in ieder geval voor het ophalen van die herinnering. Koos Postema, Nathalie Huijgesloot. Dank ook aan Ronald Ookhuizen. Dan gaan we naar een nieuwsupdate via de NOS. Want het zou zomaar kunnen dat we straks minder gaan betalen... voor onze vaste internet- en televisieaansluiting. Toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt... wil namelijk dat er meer concurrentie komt op de markt. En de toezichthouder wil dat Ziggo zijn netwerk... open gaat stellen voor concurrenten. Nick Wouters is hier aangeschoven van de Goedemorgen. economieredactie. Goedemorgen, Nick. Hoe gaat dit zorgen dan voor meer concurrentie? Er zijn straks meer aanbieders waar je uit kunt kiezen. Dan moet je even bedenken welke kabels er nu in jouw huis binnenkomen. Er is er eentje meestal van KPN, het KPN-netwerk, eentje van Ziggo. En bij dat KPN-netwerk daar is het al jaren zo dat er andere aanbieders zijn. Dus dan kun je kiezen uit allerlei andere bedrijven... Die je, uh, waar je internet van wilt afnemen. Bij Ziggo is dat niet zo, daar kun je alleen kiezen uit Ziggo. En nu heeft de toezichthouder gezegd, ja, dat is eigenlijk niet eerlijk. Ook Ziggo moet zijn netwerk gaan opengooien. Dus dan krijg je straks allerlei aanbieders... die via dat netwerk internet en televisie gaan aanbieden. Het heeft best eenvouding. lang geduurd dan, want bij KPN was het dus al een tijd geleden. Ja, deze kwestie speelt ook al jaren en steeds werd gezegd... ja, Ziggo is niet zo dominant in de markt, het is technisch ook wat ingewikkeld. Inmiddels is Ziggo stukken groter geworden, ze zijn gefuseerd met UPC... vervolgens weer met Vodafone, dus ze zijn nu echt een grote partij geworden. Eigenlijk zijn er maar twee partijen die de markt domineren, KPN en Ziggo... en dus zegt de toezichthouder, ja, er is meer concurrentie nodig... en dus moeten we deze maatregel gaan nemen. Ja, en Ziggo en KPN zijn not amused? Die staan niet te springen, Ziggo nee. zeker niet. Want die zeggen, ja, dit, dit zorgt helemaal niet voor meer concurrentie. is helemaal niet goed voor de klant. Het eh, is veel te ingewikkeld voor die bedrijven... om op ons netwerk te komen. Dat is veel te duur voor ze. Dus we moeten dit allemaal niet gaan doen. Begin er niet aan. En KPN zegt ook, ja, we willen eigenlijk geen verdere regulering. Nee. Die zullen wel blij zijn dat Sico nu aan dezelfde regels moet voldoen... als KPN al jaren moet doen. Maar die zeggen ook, van ja zorg voor niet al te veel bemoeienis op deze markt. Er is al concurrentie genoeg. En zij hopen nog dat dit besluit verandert. Want het is een tijdelijk, of een uh, voorlopig besluit, okay. een concept. Ze hebben nu nog tijd om te reageren. Want ik kan het zeggen, voor ons als consumenten... stel dat je een nieuwe internetaanbieder wilt nemen... Ja. nog even wachten dan? Of... Uh, je kan erop wachten... Dus de verwachting is dat op zijn vroegst eind dit jaar in werking treedt, maar ik denk dat al die bezwaarprocedures en Europa moeten nog overheen. Dit gaat echt wel even duren, dus ik zou gewoon nu je abonnement afsluiten en dan kan je daar wellicht de volgende keer van profiteren. Kijk. Dank voor je uitleg, Nick Wouters. We gaan nog een uur door met spraakmakers. En over een klein uur spelen we natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. Alvast een hint krijgt u voor vraag 20. De vraag is, er is een stormloop op wat voor product in Taiwan... omdat de prijs binnenkort tot zo'n 30 gaat stijgen. Sommigen zouden in Nederland daar ook wel wat zuiniger mee kunnen zijn. Een minimale hoeveelheid van twee velletjes. Twee velletjes neem jij? Ik neem twee velletjes. Ja? Tot deze industriële grootverbruiker die 16 velletjes per keer gebruikt... en naar schatting per jaar een tropisch regenwoud... ter grootte van de provincie Utrecht door zijn beeld na ja, nou, en nou, hoe vaak laat jij je riool legen? Ja, we weten het wel. Wat een hint. Duidelijk is die in ieder geval. Over een klein uur, dan horen we het officiële antwoord. Want eerst is het tijd 1 minuut over half elf Voor de hoofdpunt uit het nieuws. NPO Radio 1. Katrien Straatman is hier. De Syrische Oost-Ghouta is het na middernacht betrekkelijk rustig gebleven. Om acht uur vanochtend zou een gevechtspauze ingaan om burgers de kans te geven het gebied te verlaten. Toch meldde het Russische persbureau TAS een paar uur later dat rebellen de vluchtroute met mortiergranaten onder vuur namen. Deze berichten zijn nog niet bevestigd. En medewerkers van de VN en internationale hulporganisaties buiten in Syrië vrouwen seksueel uit in ruil voor noodhulp. Hulpverleners zeggen dat tegen de BBC. Sommige vrouwen zouden weigeren naar centra te gaan waar noodhulp wordt uitgedeeld. De VN zegt in reactie een zero-tolerance-beleid te hebben ten aanzien van misbruik. De Oostenrijkse publieke omroep, ORF, heeft vice-kanselier Strache van de rechtspopulistische FPÖ aangeklaagd. Strache beschuldigt op Facebook een nieuwspresentator van de omroep van leugens. Ook schrijft hij dat ORF nepnieuws maakt.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 plag. Spraakmakers. En in het tweede uur van Spraakmakers straks steun van de keuken. Hij komt met het verhaal dat er duizenden datingsites zijn vol met nepprofielen waar veel mensen de dupe van zijn. Na drie golven van wateroverlast deze winter alleen al vraagt spraakmaker Karl Dietrich zich af of we de komende tijd droge voeten houden. Watergraaf Stefan Kuks komt met een oproep aan gemeentes om de verkiezingen aan te grijpen met een speciale wethouder ruimtelijke ordening en klimaat te komen. Want we krijgen steeds vaker met extreem weer te maken. Bizarre buien maar ook hittegolven. En als we dat niet gronden Aanpakken, dan loopt de schade in de tientallen miljarden euro's. En Tracy Metz bezocht gisteren de voorpremière van De Wilde Stad en vertelt zo over de natuur in die stad na Sam Smith. Ik preacher, I'll never love you like I can, can. He could be a stranger, you gave a second glance. it could be a trophy of a one night stand. He could have your humor, but I don't understand. Cause I'll never love you like I can, can, can. Maybe he's a mantra keeps your mind in trust It could be the silence Have demons that we can't stand. I love your demons like devils can. If you're self-seeking, an honest man, you stop deceiving, don't please. Like I can, can, can, Like I can van Sam Smith. Tracy Metz, Stefan Kuks, welkom. Dank je Bij Spraakmakers zijn we als redactie nou niet degene die alleen maar willen bepalen waar we aandacht aan besteden in de uitzending. Maar we krijgen graag suggesties en tips binnen van nou, inmiddels een netwerk van bijna 500 luisteraars. die zich daarbij hebben aangesloten en die ons af en toe voorzien van ideeën. En ook vragen we aan onze vaste gasten, onze Spraakmakers, wat hun bezighoudt. Carl Dietrich, u wilde graag eens terugkijken op wat u noemt het regenseizoen. Ja. Dat achter ons ligt. Wat viel daarin zo op? Van waar? Nou, ik had twee redenen om daarop terug te kijken. De ene is dat op het moment dat het begint te regenen... en een aantal weken achter elkaar bezig is... dat begint iedereen zich te vragen... hoe gaat dat nou met overstromingen? Wat gebeurt er? Waterstanden, dijken, hout, alles... het? Ik dacht, nou, als, zodra dat over is, is dat meteen weer uit het nieuws. En ik was, ben zo benieuwd, omdat we een jaar of tien, vijftien geleden... begonnen zijn met een Deltaplan, een nieuw Deltaplan... Met, onder leiding van de, de Delta-commissaris Wim Kuiken... met grote uitgewerkte plannen. En ik dacht, het is nu, met het goede weer... altijd de gelegenheid om eens even terug te kijken... heeft ons Deltaplan gewerkt zoals we hoopten dat het zou werken... Met andere woorden, is de schade die is opgestaan, is die meegevallen... als gevolg van beleid dat een aantal jaar geleden is ingezet? En mijn tweede vraag was eigenlijk... En nu, hoe nu verder? Want ja, je, je leest natuurlijk de hele dag door over die klimaatverandering... die zonder enige twijfel gaande is. En zijn we daarop voorbereid? Ja, de effecten daarvan zijn groot. Zijn we daarop voorbereid? Dus nou, dat was mijn reden. En daarom hebben we Stefan Kuks ook uitgenodigd. Het is Watergraaf bij het Waterschap Vechtstromen. Ook lid van die Delta-commissie. Die zich bezighoudt met uh, ons land te beschermen tegen al dit water. Die commissie, uh, waar meneer Dietrich het over heeft... bestaat al jaren, zo'n tien jaar. Is het inderdaad te danken daaraan... dat het nu relatief beperkt is gebleven qua schade? Ja, dat, dat, dat programma kent uh, drie deelprogramma's. Uh, het eerste gaat eigenlijk over Nederland uh, veilig houden. Dus mm -hmm. voorkomen dat we overzomen en dat de dijken doorbreken. Het tweede gaat over zorgen dat we voldoende zoet water hebben... in tijden dat het echt te droog wordt, zomers. En het derde, en daar hou ik me vooral mee bezig, is uh, de weersextremen. Als een enorme regenval opeens naar beneden valt... of als het extreem heet is in de zomer... Uh, dat geeft heel veel schade. Ja. Dus we hebben voorbeelden van, uh, de stad is Kopenhagen. In 2011 had men liefst 1,2 miljard schade door een bui van een uur. Door één regenbui Eén van regenbui een uur, van zoveel een uur. schade? 1,2 miljard schade. Dat maar waar zat dat dan in, ondergelopen extreem. kelders? en dergelijke. Nou, het meter viel meter. midden in de stad uh, en de stad is helemaal verhard. Uh, het loopt inderdaad dan in kelders, uh, winkels... Uh, die hun winkelvoorraad uh, in de kelder ja, hebben... Ja dat moet allemaal geclaimd worden bij verzekeringsmaatschappijen. En uh, dat kost dus heel veel geld. En dat is ook niet vol te houden als dit steeds vaker gebeurt. Ja. Het gebeurt vaker, want twee uh, graden opwarming van de aarde... betekent 30% meer regenval. En die buien zien we steeds vaker... Oh ja, het is niet alleen inderdaad in de buien. Daar, daar denken we natuurlijk al, al snel aan. Maar als we kijken in het verleden... dat is volgens mij wat meneer gezicht ja. zag, je al snel met die dijken. zijn, we, zijn de dijken bestand tegen ja. het water. Ja. Maar de uitdaging voor de toekomst wordt dus gewoon uh, het extreme van het weer. Hitte en buien. We hebben wat voorbeelden van de laatste tijd op oh. Ja, oh, oh, gaan rij. Oh. Dit was een dak in Rotterdam. En zo waren er meer daken die het vandaag niet hielden. We hebben natuurlijk al eerder gehoord dat 2016 het warmste jaar ooit is gemeten. In Hongarije bijvoorbeeld, Kroatië op veel plaatsen temperaturen boven de 35 en zelfs richting de... 40 graden. In Nederland stijgt die temperatuur ook. En zelfs nog wat sneller dan wereldwijd. We zitten al op ruim 1,5 graad stijging. Spanje, Frankrijk, België, Duitsland, Groot-Brittannië en Nederland. Geen land in het westen van Europa ontkomt aan de hittegolf. De temperaturen liepen deze week hier en daar op tot wel 40 graden. Hittegolven die vaker voor gaan komen. En door dat smeltende ijs en sneeuw ook overstromingen. Want we houden er toch vaak op, Ja, dat gebeurt dan een keertje. En als je er dan bij stilstaat en eens gaat zoeken in het archief... dan zeg je, ja, het is niet meer een keertje. En ook het regenseizoen, dat klinkt zo raar... maar dat hebben we eigenlijk gewoon mee te maken. Net als de hitte. Klopt, het dan gebeurt steeds vaker ja. eigenlijk. Ja. En Het verrast ons toch elke keer weer. Want het gebeurt binnen twee, drie dagen tijd... Uh, dat weer opeens extreem uh, nat wordt. En uh -huh. uh, afgelopen winter hadden we natuurlijk ook een hele natte winter... met ook die storm die we net zagen, ja. en die enorme stormschade. Ja, we kunnen er iets aan doen. We moeten zorgen dat we meer... Ruimte voor blauw en groen in de stad hebben. Blauw is dus meer ruimte voor water. En groen helpt ook de stad een beetje afkoelen als het te, te heet wordt. Nou. En daarom heb ik de oproep gedaan. Over drie weken hebben we gemeenteraadsverkiezingen. Uh -huh. Het zou goed zijn als daarna colleges gevormd worden in al die 380 gemeenten. Dat elke gemeente kiest voor een nieuwe Wethouder Ruimt en Klimaat. Een in één portefeuille. In één gevoegd. portefeuille, exact. Want een Wethouder Ruimt komt natuurlijk vanzelf. Ja. Maar dat juist die wethouder ook bezig gaat met het klimaatvraagstuk. En dan niet zozeer kijken naar de duurzaamheid en de duurzaamheid van woningen. Want dat is volgens mij waar nu veel de aandacht naar uitgaat. Maar meer echt kijken van ja, hoe verhoudt het klimaat zich tot de inrichting. Ja, dat is goed. Maar ja. je moet ook bezig gaan met op wat grote schaal. Met de stad, ja. de wijk. En kijk, die wethouder aan koning die kan alles tegelijk aanpakken. Bijvoorbeeld als je de riolering moet vervangen... dan moet je straat openbreken. En dan ga je eigenlijk, kun je heel gemakkelijk alles aanpakken. Mm. Je kan een regenwatergoot in de straat aanleggen. Je kunt de gevels vergroenen. En je kunt zelfs de, de voor- en achtertuinen van de mensen... kun je daarop aankoppelen door daar laagtes in te creëren. En dan krijg je een soort wadis waar het regenwater in kan staan. Een geleidelijke... wadi. Een wadi, ja, een wadi, dat is een woord. Niet terugkijkt, dat nou Een wadi, ja. Ja, dat is nog niet zo'n bekend woord misschien. Toch hebben we daar heel veel voorbeelden van in Nederland. Ik woon zelf in de stad Enschede en daar ligt het helemaal vol met wadis. En dat zijn in de nieuwbouwwijken, tussen de huizen door... De, wat normaal de, de plantsoenen zijn, en die met kleine borsages zijn uh -huh. volgeplant zijn het echt grasvelden die verlaagd zijn. En in die verlaging kan het regenwater lopen. Ja, ja. Ah. Het regenwater van die huizen komt dus ook niet meer op de riolering... Mm -hmm. maar gaat in die verlaagde uh, wadi staan. En dan kan het daar een hele tijd blijven staan... en geleidelijk aan weglopen via ja. de riolering. Want het probleem is, een, een intensieve regenbui... die kan niet zomaar door die riolering heen. Dat werkt als een flessenhals. Nee, dat heeft de tijd nodig om daar doorheen te kunnen... En dat leggen. zien we dan ook, dat, de putten inderdaad, dat het water daar blijft hangen... bij de, bij de putten op straat. Ja, ja exact. Metz, als we... Ja, Jij bent elke dinsdag de gast als het gaat om inrichting hè, van, uh, van steden, dergelijke? Nou, dit is dan wel een, een uitdaging die herlicht. Ik moet dan Ik gelijk denken een aan Amsterdam idee van, de, van de Watergraaf. Ja, echt een heel goed idee. We hebben het al op rijksniveau gezien. Wiebus is minister van Economische Zaken en Klimaat. Uh -huh. Eerst werd er gezegd: hoe moet je dat in hemelsnaam verenigen? <kijf> maar dat is nou net de kunst om het ja. te verenigen. Dus dit deed het idee dat elke gemeente dat op gemeenteniveau moet doen, om niet alleen geld te verdienen aan de uitgifte van grond... nu we allemaal zo hard woningen nodig hebben. Maar ook ervoor te zorgen dat die woningen klimaatneutraal zijn... energie-neutraal, dat er voorzieningen zijn voor water in de stad om die pieken op te vangen. Ja. Heel goed idee, heel goed idee. Maar Meteen om te doen. beginnen in jouw eigen stad in Amsterdam... als je het dan hebt over meer groen, meer blauw... dan denk ik, ja, het gaat nu juist om woningen die meer gebouwd moeten worden. Het is, het is toch redelijk voorgebouwd. We hebben natuurlijk wel de grachten erachter uh, in Amsterdam... maar daar liggen dan wel wat uitdagingen, denk ik. Oh, zeker. Maar je ziet dat de, de, de vergroening en verblauwing van de stad... is al echt in volle gang. Want dat maakt de stad aantrekkelijker... Een aantrekkelijke stad is leefbaarder. Daar ja. willen mensen met talent zitten. En de bedrijven willen die mensen met talent hebben. Dus het is ook nog eens heel goed voor de economie van de stad. Dus iedereen heeft wel door dat het uh, uh, uh, aantrekkelijker is moet zijn. Ja. En uh, dat het ook gewoon fysieke noodzaak is om beter met het klimaat om te gaan... willen we het nog enigszins binnen de ja. perken van die 2 graden mm -hmm. houden. Want dat kostenplaatje wat daaraan komt te hangen... u noemde Kopenhagen al met ruim 1 miljard... maar we hebben het over tientallen miljarden hè, als wij niks doen in, ja. in de toekomst. in uh, 2050 is berekend dat we 70 miljard schade in Nederland hebben opgelopen... als we niet iets extra's doen ten opzichte van wat we al hebben gedaan. Ja. En de vraag is eigenlijk niet hoe kunnen we dat voorkomen... want we krijgen hoe dan ook schade... maar hoe kunnen we het omlaag brengen naar 50 miljard... of naar 30 miljard of 20 miljard. En dat is een afweging. Ja, want hoe, laten we eens proberen om het wat concreter te maken... als je het hebt over de, de ondergelopen kelders. Uh, ik denk dat iedereen nog wel moet denken aan het ziekenhuis uh, in Amsterdam. Het ja, ja. was, was het door een doorgesprongen waterleiding, ja. maar uh, dat is ja. hetzelfde effect. Maar ja. wel dat daar het noodaggregaat stond in de kelder. Exact. Ja, met ja. de verhalen waar we het nu over hebben... rondom ja, dan, hevige dan, dan regenval dus die meer. vaker gaat voorkomen. Nee. nee dus dat nee. soort praktische... Dingen. Dat noemen daar we de je vitale functies in de samenleving. Ook de elektriciteitsvoorzieningen. Dat moet je allemaal beter beschermen. Ja. Want als dat uitvalt, dan wordt de schade... en de, het, het, de doorwerking van de schade nog steeds veel groter. Ja, ja. Maar als we het ook hebben over hitte bijvoorbeeld... dan gaan treinrails gaan uitzetten als ja. het heel erg warm is. Ja, daar kun je niet echt op anticiperen, of wel? Dat is gewoon schade die hoe dan ook gaat voorkomen. Ja, daar kun je toch iets aan doen door uh, zorgen dat de stad minder opwarmt. Echt, als het heel heet is, dan kan het in de stad uh, 9 graden warmer zijn dan buiten de stad. Het komt doordat er zo weinig groen is in de stad en wel in het buitengebied. Ja, ja. Mm -hmm. dus moeten, als ze al meer bomen gaan planten en meer schaduw creëren in de stad... dan warmt het ook gewoon minder op. Ja. En dat helpt een heleboel. En meer ja. water helpt daarbij En meer ook. water uiteraard uit ook, ja. Het koelingseffect. Ja, ja. Zorg dus dat water niet zo snel wegloopt. Dat de waterstand in de stad ook wat hoger blijft. Want uh, we hebben dan ook nog eens funderingsschade. Als de waterspiegel zakken in de stad... dan krijg je in Laag-Nederland de paalrot. Mm -hmm. Dus uh, de houten fundering van mm -hmm. huizen die vallen droog ja. en die uh, gaan dan stuk. Hebben we in het verleden ook al wat afviesjes dus uh, mee gehad? Ja, ja we ja. hebben echt een, meer water in de stad ja. nodig eigenlijk. De, water, de stad Nederland, moet een Waterland. soort spons zijn. En die, dat... en die sponswerking van de stad <kijkt> moet beter benutten. Ja, ja. En het tuintje van meneer Dietrich moet natuurlijk ook gewoon uh, vol met gas liggen... en niet met stenen. Nee, inderdaad. Ja. Maar eerlijk, ik heb een hoogteverschil van drie meter in de achtertuin... tot aan de voortuin. Dus ik, ik, ik Je kunt een mooie die gaan aanleggen. Een krachtige Oh, ik zie het helemaal voor me met Salom die dat dode berg eh, boven Ik, oh, ik wil een hele andere vraag stellen, meneer Kuks. Meneer Kuks is ook water governance. En het valt mij op, de ruimtelijke ordening is een heel ingewikkeld probleem. Er zijn ontzettend veel belanghebbenden bij. Er zijn veel mensen die zeggen van, ja, maar niet op dit op mijn uh, terrein. Uh -huh. En toch slaagt u erin, slagen we erin in Nederland... om dit thema eigenlijk redelijk goed, beleidsmatig... Uh, ja, tot stand te brengen. Er komen processen op gang, er komt beleid op gang. En eigenlijk lijkt dat wel alsof dat rond het gebied van water... en ruimtelijke ordening dat, dat u in staat bent in de organisatie... al dat soort belangen bij elkaar te vertegenwoordigen... en er ook nog een eenheid van te maken. Het is verbazingwekkend. Waar zit, waar zit het geheim? Is dat de vraag? Ja, ja uh, dat is het geheim van Nederland, denk ik. Uh, Nederland heeft vier bestuurslagen die heel goed met elkaar samenwerken. En er is heel veel vertrouwen in de overheid in Nederland. En daarom zijn we in Nederland heel succesvol... In een goede samenwerking tussen waterschap, tussen, eh, samen het goede te doen. En er zitten inderdaad de waterschappen bij die ook heel erg. Mm -hmm consensusgericht zijn. Dus die belangen proberen te verenigen. Maar is het ook niet het belang dat wij allemaal eraan hechten en dat we ooit hebben meegemaakt met een watersnoodramp ja, en zeker? weten hoe erg ja. het kan zijn? Dat ja, iedereen Nederland, doordrongen uh, is van een noodzaak. Ja, altijd. Nederland is een waterland bij uitstek. Ja. We zijn één grote delta van grote Europese rivieren. We liggen voor uh, een groot deel onder de zeespiegel en we in de, in de stroomgebieden van die grote rivieren. Dus er is een existentieel belang in Nederland om daaraan te werken. Ja. En wij snappen ook in Nederland heel goed dat preventie ontzettend belangrijk is. Zeker. In Amerika ja. is het altijd repareren nadat de ramp ja. al gebeurd is. Ja. En Nederland heeft heel goed ja. door, doordat zo'n groot deel van het land en ook van de economie onder de zeespiegel ligt dat we dat moment voor moeten zijn. Ja. Dus we investeren enorm vooruit. Ja. Het is nu afwachten wat inderdaad gemeentes gaan doen met uw oproep... rond die gemeenteraadsverkiezingen. Komt er een aparte wethouder die over ruimtelijke ordening en klimaat gaat? En daarnaast, de alle gemeentes, wordt ook nog aangeraden... om een soort stresstest te gaan doen... om te kijken of een gemeente een beetje voorbereid is... op wat er eventueel in de toekomst komen gaat. Laten we na de, na de verkiezingen nog contact opnemen... om te kijken of men naar u geluisterd heeft... en of die wethouders er sowieso zijn. En we praten zo meteen met Tracy ook nog verder over de natuur in de stad. Eerst even een tussenstand op de stelling in stand.nl... want er wordt nog veel gereageerd op die stelling over de gemeentebelastingen... dat de voortdurende stijging van lokale belastingen schandalig is... Gerard Brunner die schrijft, ach, die gemeentes die moeten ook wat. Ze krijgen door de landelijke overheid onder het mom van dichter... bij de bevolking allerhande nieuwe taken over de schutting geworpen... zonder dat het geld erbij komt dat daar ook bij hoort. Inmiddels is uh, niet min 81% het eens met die stelling. En u kunt nog de hele dag blijven meepraten... via de site van Stand.nl. Meepraten? Gebruik hashtag Spraakmakers... of volg ons op Facebook. Oh yeah, yeah, maar dit is Big City Live Jungle rules, de recht van de stacks, van de sterkste. Als je niet van jouw vet, trek je direct in de nesten. Direct, hm. dus daar je snavel voor mijn leven. Doe maar even, hush, stop met praten maar even, doe maar even. En blijf met je flauw van mijn stad af, anders ontstaan een probleem. Nou, dat was een fragment van Jungle van Beton, van SEF. En die komt uit de nieuwe film De Wilde Stad. Tracy, je bent gisteren al naar de voorpremière geweest van die film. Vanaf 1 maart is die in de bioscoop te zien. En het is de opvolger van De Nieuwe Wildernis waarin dieren in de Oostwaardersplassen werden gevolgd. En nu zijn de stadsdieren aan de beurt. Dus we hadden het net over meer blauw en groen in de stad. Maar meer dieren dus ook. Heb je genoten dus van ook. de film? Ja, ja, ja, het is een onderhoudende film. En vooral heel knap gemaakt met uh, geweldige beelden. Bijvoorbeeld een meeuw die zuizen en zo... Tjak, een kleine meerkoet uit de gracht oppikt... en in zijn snavel mee wegvliegt. Um, en het sperver die met uh, 350 kilometer per uur... zijn snelste dier ter aarde uit de lucht komt schieten en, uh, en een duif pakt. Dat is ontzettend leuk om te zien. Nou ben ik sowieso dol op natuurfilms, hoor. Maar ik was wel heel speciaal benieuwd naar deze. Want ik vond de vorige film van uh, EMS-films... over de Oostvaardersplassen, uh -huh. de Nieuwe Wildernis... vond ik eerlijk gezegd heel romantisch. Echt op het onwaarachtige af. Ja, we hebben maar... net gehoord dat romantiek niet altijd goed is van Carl Dietrich. Daar begon <laughs> uit de uitzending mee, dus jij ondersteunt dat Inderdaad, in dit geval. Ja, ja, ik vond het een <laughs> beetje een vals beeld... Uh, maar de Oostwaardersplassen, dat is een heel ander verhaal. Deze film is, is hipper. Dat hoor je aan het uh, liedje van uh, rapper Seth. Ja. En ook met humor gemaakt. Ze hebben een heel goed commentaarstem gekozen van Martijn Visser. Ik ken hem verder niet. Maar hij heeft net de goede toffe gozerklank. Ja, ja, ja. Net niet plat Amsterdams, maar wel dat, uh, dat stadse. Ja, daar is hij een ster in, zogezegd. Ja, ja, ja. is heel goed. En je ziet eigenlijk in die film, ik heb hem nog niet gezien... maar wat ik heb begrepen uh, van jou, dat je dat eigenlijk door onze slordigheid de dieren daar, daar wel bij varen. Dat is, zo, dat is zo. Het is natuurlijk wel de vraag... of dat dan de natuur is die je in de stad wilt nou ja. hebben. Maar dieren zijn namelijk doorlopend op zoek naar eten. Ze moeten wel om te overleven. En dat vinden ze makkelijker in de stad dan in de natuur. Je ziet een onvergetelijk beeld in die film van een rat... die een stuk pizza zijn hol insleept... Het is heel grappig. En natuurlijk de meeuwen die de kust hebben verlaten... omdat daar nauwelijks meer gevist wordt... die vinden hun eten nu in onze vuilniszakken. Ja. En strooien vervolgens de hele inhoud over de straat. Um, uh, de, de, de stad is een rijke bron, ook voor hun. Ja, en wij associëren de stad met heel veel mensen... die daar rondscharrelen. Maar dit is een film die dus vanuit het hoofd... De hoofdpersoon zijn ja, de dieren. En dat, dat is volgens mij een hele rare gewaarwording. Het is gemaakt vanuit het oogpunt van de dieren. De camera loopt mee met de dikke poes uh, Abatutu. Die is de hoofdpersoon. En Abba Tutu was gisteravond trouwens ook op de première. <lacht> die zat aan een, aan een fluwele koortje. Serieus goed stuk. Ja. Het is echt ontzettend grappig. Ik heb een foto ervan op mijn eigen Twitter gezet vanmorgen. Um, en dan zie je dat er uh, op het uh, uh, kijkniveau van, uh, van al die uh, beesten... zijn wel 8000 soorten dieren in de Zo. stad vertelde stadsecoloog Anneke Blokker in de debat vooraf... door Staatsbosbeheer georganiseerd, de Wilde Stadcafé. En dat zijn uh, zeehonden, ijsvogels en natuurlijk de vos. De geweldige foto, als, als het goed is, is die nu op de site te zien. Een vos die op een cafétafel staat een stuk leverworst te eten. Uh, het zijn ah, net mensen. Ja, ja, Nou, We zagen vooral net... op uh, Kijk, oh, daar is de vos ja. inderdaad. We zien hem hier ja. de leverworst even sneaken. En de, de foto daarvoor was dat, dat we Habatutu uh, naast jou op de foto zagen. Op oh. de première. Ja. Ja, ook ja. heel belangrijk natuurlijk. Ja. Maar zijn er ook dieren uh, die eigenlijk er nieuw zijn gekomen in de stad? Waar ja, je misschien zijn, minder blij mee uh, moet zijn? Uh, net als bij de mensen zijn er ook bij de dieren nieuwkomers. De zogenaamde exoten. Ik denk dat veel stadsbewoners tegenwoordig de groene halsbandparkieten kennen... Die ja. enorme lelijke, wat een herrie maken die mensen. Zijn die meester. er ook in Maastricht? In Maastricht niet, hoor. Nee, nee, nee. nee, nee. zijn ze verboden. Nee. Oh, zijn ze... Dat doen we niet aan. Nee. En anders schreven ze niet, maar zijn ze ja, heel zijn ze... smaakvol ja, waarschijnlijk. Ja. Nee. Met een zachte G. Ja, uh, met een zachte G. Zachte... Zachte... Schreeuwen met een zachte ja. En uh, in, de, in, de, in het water uh, hebben de Amerikaanse rivierkreeften de boel helemaal overgenomen. Huh? Hele grappige rode dieren die als ze schrikken op hun achterpoten gaan staan... en hun handen in de lucht gooien, lijkt het wel. En veel mensen zien ze aan voor schorpioenen. Hmm. Dus ja, dat is iets minder leuk. Ja. Maar je ziet ook dat de dieren zich aanpassen aan de stad. Het is uh, bekend dat vogels in de stad hoger zingen... dan vogels op het platteland. Want die moeten boven het verkeer zien uit te komen. Ja, op die manier. Okay. En de meerkoeten... Meerkoeten zijn natuurlijk bekend om die ontzettend slordige nesten. Ze pakken alles wat maar langs, langs uh, zweeft. En uh, uh, takken en ook stukken plastic. Dus ja. het is net een uh, groot afvalberg, zo'n uh, meerkoetennest. Maar om het al te zien, dan krijg je wel uh, het idee... er moet dus meer, nou ja, minder beton en meer ruimte, meer groen, ja. komen. Ja, dat, wat dat betreft, ja. uh, het klimaatbeleid komt... zowel de mens als uh, het dier ten goede. We hebben allemaal baat bij meer groen en meer blauw in de stad... Uh, dat vangt ook weer regenwater op. Ja. Dat geeft biotopen en, uh, en dieren. En vleermuizen, giers, zwaluwen. Ja. Uh, en ook de ratten en de muizen. Als je het dan weer hoort, meneer Kuks, dan zijn we toch allemaal wel. Zijn de neuzen dan een beetje dezelfde kant op? Ja, het kan heel goed uh, ja. in de stad. Ja. In, in de stad vind je de grootste biodiversiteit. Dat is heel maf om te bedenken, want je verwacht het eigenlijk... in de natuurgebieden Precies. buiten de stad. Maar in een stad als Amsterdam heb je enorme biodiversiteit. Ik geloof de grootste variëteit in Nederland. Ja, dat is toch bijzonder. Het kan dus heel goed samengaan. En dan kunnen we nog heel dicht bij de natuur blijven in de grote stad. Zo ja, veel zelfs is duidelijk. met de tuinen en de boerderijen die in de stad worden gemaakt. Er wordt, wordt steeds meer groente gekweekt in de stad... Uh, ja, stadslandbouw? Ja, precies, stadslandbouw. Ja, dat is en dat iets... vinden de bijen weer lekker. Dus... Tien jaar geleden overgedacht, stadslandbouw? Nee. nee. Dus die stad krijgt zoveel meer functies... Er wordt eigenlijk steeds meer... Ja, ik vind het steeds aantrekkelijker worden. Ja, de, stad. De, de, de, gezon, de gezondheid in de stad neemt toe. Dus ja. voor, je ziet toch een trek weer naar de binnensteden... mensen willen graag wonen. Ja. En die gezondheid is heel belangrijk en dit draagt daaraan bij. Is dit ook iets wat universiteiten en, en onderzoek... Uh, wat men allemaal heel integraal bij elkaar betrekt... Ja, Want dan, dat is ook iets waar wij als land natuurlijk altijd erg goed in zijn. Ja, zeker. Ja, we hebben natuurlijk uh, topuniversiteiten over iets van uh, ook groen, hè. denk aan Wageningen. Uh -huh. um, er wordt heel veel um, gestudeerd op uh, natuurbeleid in Nederland. Hoe we uh, uh, dat inderdaad meer de stad in kunnen ja. uh, slepen en hoe we daar um, de stad diverser kunnen maken. Dus minder verharding, uh, maar meer afwisseling. En de steden, een heleboel steden hebben groene longen. Die zijn heel belangrijk voor die stad. Ze heten niet voor niets de longen van de stad. Ja. En daar moeten we eigenlijk meer van hebben. En dat moeten we gaan stimuleren. En dan groen en blauw samen. En dan heb je toch die wethouder ruimte Korning voor nodig. Dat <laughs> daar is hij weer. En ik hoorde net iets over belastingen. Maar uh, we hebben het heel erg over belastingen. Dus stijgen alsmaar. Uh -huh. Maar het is ook een kostafweging. Hè? Iets meer belasting kan ook helpen om dit soort dingen te realiseren. Ja. Dus ik vind dat we daar een goede discussie... ook in de gemeenteraden over moeten gaan voeren. En zo komt het allemaal uh, mooi samen, de discussie... maar dan ook de communicatie naar de bevolking ja. toe. Want ja. dat komt vanochtend ook terug, dat ja. die nog wel eens ontbreekt... waardoor men denkt, ja, oké, okay, leuk. Maar we weten dan dat het naar groen en blauw gaat. En misschien nog wat dieren. En wat muizen die een pizza-huinholletje in willen slijpen <lacht> Of een rat. Dank jullie allen. Tracy Met, Stefan Kuks en Carl Dietrich blijft nog even zitten. Straks gaan we het hebben over datingfraude. Of Een groot aantal duizenden nepprofielen profielen bij datingsites... waar veel mensen de dupe van zijn. Dat allemaal in het laatste half van Spraakmakers. <tieding>